BNNVARA presenteert De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Naar de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis, deel 20. We beginnen deze aflevering in 1953... waarin Alan en Herbert ontzettend vakantie aan het vieren zijn op een balinees strand. Maar wacht eens eventjes, hoor ik u denken... Ze waren toch in Noord-Korea en ze stonden toch op het punt doodgeschoten te worden door vier communistische kopstukken... ...omdat ze de elfjarige Kim Jong-il hadden voorgelogen. Jij moet dood, ik maak je dood! Dat klopt, maar toevallig was één van die kopstukken Mao Zedong. En die naam herinnerde Alan zich nog wel. Ho, ho, ho, ho, ho. meneer Mao. Ik heb uw vrouw Yang Qing een paar jaar geleden ontmoet in Sichuan. En toen zijn we samen gevlucht voor Song Mei Ling... Tot grote woede van de kleine Kim Jong-il worden Alan en Herbert niet doodgeschoten, maar beloond met een strandvakantie in Indonesië. En ze krijgen ook nog eens een niet te zunig envelopje geld mee van oma Mao. Iedereen blij, behalve de suïcidale Herbert en behalve Kim Jong-il natuurlijk. Nee, je zal me afmaken papa, dat had je beloofd. Ik vertrouw nooit meer iemand. Wacht maar tot ik aan de macht ben. Die belofte zal hij helaas waarmaken, maar daar gaat ons verhaal niet over. We gaan eens een kijkje nemen op Bali. Bali, Indonesië, 1953. Dus dit is wat mensen op vakantie doen. Zitten en drinken. Volgens mij wel, nou, ja. En verder niks? Volgens mij niet. Uh, nou, prima tijdsbesteding. Wat jij, Herbert? Ja, hoor. Zeker na vijf jaar in een gulag. We moesten meneer Mao maar een bloemetje sturen. Bali is inderdaad perfect. Meneer Allan. Meneer Herbert. Oh, sorry dat het zo lang duurde. Ik was helemaal verdwaald. Oh, dat zand ziet er hetzelfde uit. Even kijken. Uh, u had een biertje, toch, meneer Herbert? Dat zou zomaar kunnen. Ja. Geen idee. Oh, en dan was de bananenlikeur voor u, meneer Alan. Dat, dat lijkt me sterk. Een brandewijn had ik besteld. Een wat? Een brandewijn. Oh, geen bananenlikeur? Nee. Volgens mij wel, hoor. Ik drink nooit iets anders dan brandewijn. Uh -huh. Maar waarom heb ik dan een bananenlikeur bij me? Geen idee. Vorige keer kwam u met rode wijn aanzetten. Oh, ja. De keer daarvoor met een glas warme melk. En de keer daarvoor met iets wat volgens mij een gesmolten damblans was. Had u geen damblans besteld? Nee, helaas. Volgens mij wel, hoor, Alan. Een brandewijntje. Oké, okay, goed. Uh, nou, uh, ik ben zo weer terug. Hoop ik. Herbert, ik stel mijn oordeel iets bij. Bali zou perfect zijn... Als we voor één keer de goede drankjes zouden krijgen. De, ik vraag de manager wel even om een andere serveerster. Nee, nee, nee Dat doe je niet. zo niet? Ze is toch fantastisch. Hè? Ja, ze heeft geen idee van ah, Vanaf het eerste moment dat ze onze drankjes niet kwam brengen... en in plaats daarvan met, met, met, met die zwemband aankwam... wist ik het. Er is iets met haar. Ik kan hem mijn ding niet opleggen... maar het voelt alsof we heel erg op elkaar lijken. Je, je kent hem niet... Ik wil met haar trouwen. Wat? Ik wil met haar trouwen. Zodra ze terugkomt, vraag ik haar ten huwelijk... ...wat voor drankjes ze ook bij zich heeft. Moet je daar niet eerst even over nadenken? Nadenken? Alan, je kent me. Ja, maar, maar je kan toch niet zomaar... Alan, een... ik weet ook wel dat ik niet de slimste ben... ...en meestal is dat een nadeel. Bijna altijd, eigenlijk. Ik bedoel, daardoor ben ik in die gulag terechtgekomen. Maar zou het niet soms ook een voordeel kunnen zijn? Iemand anders zou je vast over gaan nadenken, ja, maar, maar ik denk nergens over na. En iemand anders zou vast gaan twijfelen. Maar ik weet alleen dat, dat als ze terugkomt, ik haar een huwelijk vraag. Ja, weet je, Herbert, je hebt ook gelijk ook, man. Vraag het een huwelijk, waarom niet? Maar hou er rekening mee, als ze slim is, dan wil ze niet zomaar meteen met je trouwen. Dan wil ze je eerst leren kennen en zo. Oh jee, echt? Maar je denkt toch niet dat ze slim is, hè? Eén ja, manier om daar achter te komen. Wij zijn hier vandaag tezamen om de Azura-vivayen te bezegelen tussen Herbert Einstein en Nivaya Laksmi. Ongelooflijk. U mag mijn naam zeggen, ik Herbert Einstein. Ik Herbert Einstein. Neem jou Nivaya Laksmi. Neem jou. Nee, oh... Nee, wajan laksmi. Nee. Nee. Wajan. Wajan wa... Mag ik je anders gewoon Amanda noemen? Dit ga ik nooit onthouden. Oh, ja hoor. En waarom Amanda? Uh, wil je iets anders? We kunnen ook, ook iets anders verzinnen, hoor. Nee, hoor, Amanda is prima. Klinkt wel leuk. Ja. Uh, zal ik doorgaan? Uh, ja, heel graag, burgemeester. Ik ben geen burger... Dat Ik wil geen minuut langer niet getrouwd zijn met mijn mooie Amanda. Goed. Uh, neem jou, Amanda. Uh, neem jou, Amanda. Tot mijn wettige echtgenote. Tot mijn wettige echtgenote. En dan verklaar ik jullie bij deze tot man en vrouw. En, ik, en ik, ik zal jullie dit zeggen. Zo'n gulag, dat is helemaal niet zo leuk als het klinkt. Ik heb zelden zo weinig gelachen. En waarom ze die dingen per se ergens willen neerzetten waar het zo koud is, geen idee. Maar hoe dan ook, dat uh, ging ik ook alweer zeggen. Oh ja, al die jaren daar dacht ik niet dat ik uh, ooit nog vrij zou komen. Dat ik ooit een vrouw zou tegenkomen. Laat staan dat ik haar ten huwelijk zou vragen voordat ik überhaupt haar naam wist. Maar, zoals mijn goede vriend uh, Alan altijd zegt, het is zoals het is en het wordt zoals het wordt. Dames en heren, mijn prachtige vrouw Amanda. Oh Herbert, Ach, dat was de mooiste speech die ik ooit heb gehoord. Of tenminste, die ik ooit heb begrepen. Want je had het over mij toch? Ja, oh. toch. Volgens mij wel. Lieverd, ik zat te denken, hè? Nu ik een getrouwde vrouw ben, zou ik het liefst stoppen als feestje. Mag ik je een geheimtje vertellen? Jij mag me alles vertellen. Ik was er niet zo heel erg goed in. Ja, niemand had het door hoor, maar ik deed best wel veel fout. Sterker nog, volgens mij heb ik niet één keer iemand een goede draadje gegeven. Geen zorgen, lieverd. Met het geld dat wij van Mao hebben gekregen. Van wie? Uh, uh, geen idee. Maar we hoeven nooit meer te werken. En, en, en dat is me goed ook trouwens. Want ik kan eigenlijk niet echt iets. Ah wat maakt dat nou uit? Dit is Bali en als je geld hebt kun je doen wat je maar wil. Echt? Wat ik maar wil. Ja? Het is hier echt super correct. Leuk hè? <laughs> ook dingen die ik ergens anders misschien niet, niet helemaal meer mag doen. Juist die dingen. Ik zou namelijk zo graag weer eens willen autorijden. Maar ik heb een levenslang verbod gekregen. Hé, hey, waarom word je geen rijinstructeur? Rijinstructeur? Wauw. Kan dat? Ja joh, ga ik voor je regelen. Maar zal ik nu eerst eens even een lekker drankje halen voor mijn man? Wat wil je hebben? maakt um... trouwens niet uit. Ik krijg toch iets anders. Hé, hey, dag getrouwde man. Wie had dat gedacht hè, Alans? Ik heb mezelf bekeerd. Oh, tot wat? Ach, die onthoudt dat nou? Het is in elk geval uh, best grappig. M met de uh, olifantenkoppen en zo. Bedankt, Alan, dat je me mee hebt genomen naar Bali. Ja, nou, ik ga toch niet de meentje op vakantie? Oh, ik voel me zo raar, Alan. Oh, zo licht. Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Oei. Zou het geen hartanval zijn, hè? Nee. Nee. Volgens mij, Herbert, ben jij gewoon gelukkig. Gelukkig. Ja. Oh, jeetje, ik weet niet of ik dat wel kan, hoor. Ja, ik denk dat jij dat eigenlijk prima kan. Je moet het gewoon nog een beetje oefenen. Zeg, hey, ik word uh, waarschijnlijk rijinstructeur, trouwens. Had je, had je dat niet net gehoord? Wat een slecht idee. Ja. Leuk, hè? Hey, en uh, en uh, jij, wat, uh, wat ga jij doen? Ik ben hier gekomen om uit te rusten. Dus ik ga hem een potje uitrusten. Daar word je bang van. Herbert, Lievert, kijk eens wat er vandaag met de post kwam. Huh? Luister, je bent nu officieel een gediplomeerd rijinstructeur. Oh, oh. wat leuk. Ja. Wat onverwacht. Ja. Ik heb nog geen voet in een... Oh, schat, luister. Ja. En de eigenaar van een rijschool. Ja, maar... Maar dat betekent niet dat ik nu ook goed kan rijden, toch? Natuurlijk wel. Hè? maar... Lieverd, jij bent toch de rijinstructeur? Ja. Nou, dan bepaal jij toch wat goed rijden is? Oh, dat heb ik toch een slimme vrouw. Ja, en, en jij, lieve Amanda... Mm -hmm. Weet jij al wat je gaat doen nu je geen serveerster meer bent? Ik ga de politiek in. Oh. Ja, leek me wel geinig. Mooie pakjes aan en zo en een hoedje op. Ben je daarvoor opgeleid? Nee, joh. Opgeleid, natuurlijk ja. niet. Nee. Ik ben ooit wel eens naar een school gegaan, maar ik kon het gebouw nooit vinden. <lacht> nou, hoe kun je dan? <lacht> lieve lieve Herbert, ja. ik ben misschien wel onintelligent, maar ik ben niet dom. Nee. Ik heb namelijk een school gevonden waar ik binnen een maand politicoloog kan worden. Oh. Ik hoef dus alleen maar een zak met geld te geven. Oh. Oh. Ik ga prachtige cijfers halen, die heb ik dus vanochtend al gekocht. En dan richt ik een politieke partij op. Zo, is dat niet heel duur? Ja, nee, met al dat geld wat jij van die mau of zoiets hebt gekregen. Wie? Geen idee, ja. Uh? Maar het is vast wel genoeg om een politieke partij mee op te richten. Ja, denk ik wel. Hoe, en, hoe ga je hem noemen? Um, ik denk de... Uh, oh ja, de Liberale uh, Democratische Vrijheidspartij. Zoiets. Klinkt wel uh, gezellig, toch? Ik vind jou zo'n beetje de, de slimste vrouw die ik ooit heb ontmoet. Terwijl Alan in zijn strandstoel zit en zich helemaal nergens druk om maakt, zijn Herbert en Amanda Einstein aan een opmars bezig. Herberts nieuwe autorijschool is een succes. Nooit eerder heeft iemand autorijden zo simpel uit kunnen leggen als hij. Er is eigenlijk ook niks aan ook. Gewoon niet te hard rijden en niet te zacht rijden. En zo af en toe een bochtje als de weg daarom vraagt. En die rijbewijzen, die drukt hij gewoon lekker zelf. Wel zo makkelijk. Binnen een half jaar heeft hij alle andere rijscholen weggeconcureerd. En Amanda... Die stijgt in die zes maanden tot grote hoogte als Balinese politica. Dit is Bali. Als je geld hebt, kun je doen wat je maar wil. Bali, Indonesië, 1954. Op Bali, niet eerder gezien. Haar nieuwe partij, de Liberale Democratische Vrijheidspartij, heeft drie dagen na oprichting al 6000 leden. Het is nog niet duidelijk. Binnen twee maanden de grootste partij van Bali geworden. Haar leider, Amanda Einstein, kondigde vanochtend haar deelname aan de gouverneursverkiezingen aan. Komende herfst. Mevrouw Einstein, uw campagne richt zich in het bijzonder op het inperken van de corruptie die naar u zelf hebt gezegd vrij spel heeft op Bali. Ja, nou weet je, uh, toen ik de politiek inging afgelopen zomer, toen viel het me pas echt op hoe makkelijk het eigenlijk uh, makkelijk. was om uh, ja, mensen om te kopen. Ik hoefde maar met mijn portemonnee te zwaaien. Ah zo. En uh, toen dacht ik, maar wacht eens even. Als ik dat kan doen, dan kan iedereen dat dus doen. Ja, natuurlijk. En dan heb je er alsnog niks aan. Nee. Dus toen besloot ik, daar moet iets aan gebeuren. En uh, meneer, ik heb trouwens nog een nou. uh, heel klein cadeautje oh, voor me nou, meegenomen. Nou, nou, nee, ja, oh, nee, dat hoeft nee, maar... niet. Twee weken voor de verkiezingen schiet mevrouw Einstein in alle peilingen tot ongekende hoogte. Einstein zelf verklaart haar toegenomen populariteit door. Vandaag is het zover. Bali kiest haar nieuwe gouverneur. Oh de... jongens, nou. Toch best wel spannend nu hoor. Er en... komt het, daar Ook komt het. De laatste stemmen geteld en is de definitieve uitslag binnen. De gouverneursverkiezingen zijn gewonnen door Amanda Einstein. Ah, oh Ja! Wordt oh, Alan. fantastisch! Ongelogen. Einstein behaalde 80% van de stemmen. Haar grootste concurrent, Anak Agung Bagus Suteja, moest genoegen nemen met 30%. Hè? Einstein, de lijsttrekker van de Liberale Democratische Vrijheidspartij... ...is pas sinds een half jaar actief in de politie. Gefeliciteerd, lieverd. Of moet ik zeggen, gefeliciteerd, mevrouw de gouverneur. Zijn die nou... 30 Nee, alvast niet. Kom, dit vraagt om een borrel. Jij had 80% van de stemmen. Populair is uh... Dank je, Alan? Dus meer dan 100% van de bevolking heeft gestemd. Ja, ja maar, maar Alan, er wonen ook meer dan 100 mensen op Bali, hè? Dus, dus als je het zo ziet, dan is het eigenlijk heel logisch. Jij hebt het hele eiland omgekocht, hm? of niet? Ja, natuurlijk. Hoe zorg je anders dat mensen doen wat jij wil? Ik dacht dat jij tegen corruptie wilde strijden. Ja, dat wil ik ook. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel eerst winnen. Ja, dat is toch logisch, Alan? En dat is nu gelukt. Ja. Grappig, hè? Een half jaar geleden was ik nog zoveerster. En kijk, nu eens. Oh. Ah, het is maar goed dat jullie zoveel geld hebben. Dus eigenlijk hebben we dit allemaal aan Mautse Dom te danken. Ja. Eigenlijk wel. Aan wie? Geen idee. Zal ik je anders een leuke baan geven, Alan? Als dank. Minister of zo? Ik ben nu gouverneur, dus dat kan gewoon. Leuk, hè? Uh, lieve Amanda, het feit dat mijn drankjes nu worden gebracht door iemand die wel weet wat brandewijn is... ...dat is alle dank die ik nodig heb. Laat mij maar lekker aan het strand liggen. Wie had dat ooit gedacht? Herbert Einstein, man van een gouverneur. En de beste rijstructeur van Bali. Ongelooflijk. Ja, ik moet zeggen, Herbert, ik vond het eerst een heel slecht idee, die rijschool van jou. Oh, ik ook, hoor. Maar je hebt me echt verrast. Dankjewel, Alan. En dat terwijl ze hier links rijden. Linksrijden. Ze, ze rijden hier niet links voor. Eh, uh, jawel. Wie rijdt er nou links? Nou, heel Indonesië, onder andere. Echt? Herbert. Nou, dat is dan het eerste dat ik ga veranderen. Oh, lieverd. Uh, zeg, kun je dan ook die vervelende stoplichter weghalen? Kom het voor de wakker. Wil je echt geen leuk baantje, Alan? Mijn hele familie krijgt er een, hoor. Mijn plaats is voorlopig in mijn strandstoel. Ik heb alle vertrouwen in jouw kunde als gouverneur. Heb je mijn winstpercentage gezien? Oh ja, één dingetje vroeg ik me nog wel af. Wat doet een gouverneur precies? Vijftien jaar zijn verstreken sinds Alan en Herbert aankwamen op Bali... waar Herbert meteen met serveerster Amanda trouwde. Ondanks hun beider eenvoudige geest is Herbert de meest succesvolle rijinstructeur van Bali... ...en is Amanda al voor de tweede keer herkozen als gouverneur. Ah, de kracht van corruptie. Ik dacht dat jij tegen corruptie wilde strijden. Ondertussen is het al de chaos in Indonesië. President Sukarno is afgezet en de nieuwe president Suharto... ...heeft duizenden communisten laten vermoorden voordat hij de macht greep. Bali, Indonesië, 1968 This is a classic situation again, of war among friends. The army and the students are both united in their effort to get rid of Sukarno. But in this case, the army has to take a position in a bloody one against the students. Schatting zijn zeker 80.000 Balinezen omgekomen onder het regime van president Soekarno. In totaal zijn zo'n 200.000 Indonesiërs vermoord wegens communistisch gedachtegoed. De nieuwe president Soeharto staat aan het begin van een... Bah, ik vind er niks meer aan. 80.000 doden, Alan. In Bali alleen al. Het is afschuwelijk, Amanda. Oh. 80.000 mensen minder die misschien wel een rijbewijs zouden willen kopen. Is dat waar je nu aan denkt, Herbert? Ja. Ga je schamen. Al die arme mensen. Alleen maar omdat ze communistisch zijn. Maar Amanda, een van jouw pijlers is toch de strijd tegen het communisme? Hoezo? Ja, je, je hebt bij je laatste verkiezingscampagne de communistische partij verboden. Ik moest toch iets zeggen? Ja, toen ze groter dreigde te worden dan jouw partij. Oh ja, maar anders kon ik niet winnen. Dat heeft met communisme niks te maken. Ik weet niet eens wat communisme precies inhoudt. Wat maakt het nou uit wat je bent? Hopelijk is president Suharto een tikkeltje milder voor zijn volk. Ik hoop het ook, want in deze puinhoop wil ik mijn kinderen niet opvoeden, hoor. Ja, hoe gaat het eigenlijk met de kleine rakketjes? Oh, heel goed, Alan. Ja, ze hebben al hun diploma's al. O, zo? Zwemdiploma. Fietsdiploma. Basisschool. Middelbare school. En ga zo maar door. <laughs> maar ze zijn negen. Jij ja, bewijst natuurlijk. Knap, hè? Ja. Pakinies. ...saya akan memberitahuken... ...kepada seluruh rakyat Indonesia... ...tentang susunan... ...kabinet baru yang saya pimpin. Hallo. Met Amanda Einstein. Mevrouw Einstein. U spreekt met... ...President Suharto. Oh. Wie is het? Suharto. Wie? De president. Hallo. Goedendag. Goedendag. M -m -m Misschien wel een rijbewijs. Nee, heeft uw chauffeur een rijbewijs nodig? Nee, kindje. Ik bel u om u een baan aan te bieden. Hij wil mij een baan aanbieden. Ik ben namelijk erg onder indruk van uw anticommunistische werkzaamheden op Bali. Oh. De manier waarop u het communisme uit de politiek heeft weten te bannen is zeer Bewonderenswaardig. Oh, nou, dank u wel, meneer de president. Wat zegt hij? Iets over communisme. Wat zou u ervan vinden om op de Indonesische ambassade in Parijs te werken? Parijs? Ik wil meer vrouwen op toppetrekkingen bij buitenlandse ambassades. En met uw aanstelling kan ik de balans weer goed rechttrekken? Oh, en. Um, uh, Hoeveel vrouwen hebben dan zo'n betrekking? Eén, mits uw toestem. Alles wordt uiteraard geregeld. Verblijf voor u en uw gezin, scholing voor uw kinderen, een talencursus. Talencursus? Ja, Fransen zijn behoorlijk slecht in Engels. Of welke taal dan ook. Oh, hemeltje. Wat zeg je? Oh, niks hoor. Herbert, waar ligt Parijs precies? Uh, vlak bij Zwitserland. Ik begrijp. Het is natuurlijk een grote stap om helemaal. Maar, hoe ver is Parijs van Bali, meneer? ]詭 ,詭, 15 uur vliegen of zo. Oh, dat klinkt ver genoeg. Ik doe het. Fantastisch. Ik zei gisteren nog tegen mijn man dat ik het helemaal heb gehad met Bali. Dus. Dat komt hartstikke goed uit. Ik zal meteen de ambassade in Parijs bellen. Oh meneer, ik heb wel één voorwaarde. En dat is? Dat mijn tolk mee mag. Tolk? Ik? Ja, lijkt je dat niet ontzettend leuk, Alan? In Parijs? Alan, alsjeblieft. Herbert en ik spreken de taal niet... En bovendien ben jij onze beste vriend. Ja. Wat hartstikke gezellig. Hé, hey, en ze schijnen daar hele goede loempia's te hebben. En die kan jij dan voor ons bestellen, want ik spreek geen woord Europees. Oh nee, Alan. Je denkt toch niet dat ik met mensen moet praten? Ik vind het Europees. Amanda, Europees is geen... Wordt mijn tolk, Alan, alsjeblieft. Ach, nou, wel ja. Ik heb nou een slordige 15 jaar vakantie achter de rug. Ja. Het wordt ook wel weer eens tijd voor wat arbeid. Dus je gaat mee? Ja, ik ga mee. Oh, gelukkig. Hey, Amanda, ten eerste spreek ze er geen Europees, maar Frans. Frans? Oui. Wie? Oui. Hé, hey, wat? Je veux un cognac, s'il vous plaît. Hey, wat zeg je nou? Dat ik een brandewijntje wil. Oh, daar verstond ik dus echt niets van. Als je mijn tolk wordt, moet je wel beter articuleren, Alan. Anders begrijpt niemand het. Stel je voor dat niemand verstaat hoeveel loempia's we bestellen. Dan sterven we van de honger. Ja. Of dat ik moet speechen in het Europees. Oh nee, Alan. Amanda is doodsbang dat men erachter komt dat ze helemaal nergens iets over weet. Behalve over hoe je corrupt moet zijn. Maar liever doodsbang in Parijs dan in het half uitgeroeide Bali blijven. Wat een soft als blijkt dat het in Parijs ook homeles is. Paris. At first it looked as if things were returning to normal. The capital and many other centers in France were on the move. But so too were students and other left wing demonstrators who weren't content to let the fight for their cause, whatever it is, just peter out. Quickly the situation reverted to ugly street warfare. With riot police giving no quarter and getting none in return. Parijs, Frankrijk, 1968. Kijk nou, wat leuk. Al die mensen buiten. Die spandoeken en trommels. Oh, Zo'n warm onthaal had ik niet verwacht. Ik vind dit hier nu al leuk. En er heeft gelukkig nog niemand tegen me gepraat. Nee, nou, dan wordt vanmiddag je vuurdoop. Wat vanmiddag? Wie vanmiddag? Ja. Ik wilde vanmiddag gaan winkelen. Ja. Dat schijnt er heel goed te kunnen op. De chance, Elise, de... Ja, maar, maar, weet vanmi dat? Van, van, vanmiddag is je accreditatie, Amanda. Dat heb ik je vanochtend nog verteld. Accredi... Wat? Ik versta toch geen Europees, Alan? Je officiële aanstelling tot ambassadeur. Alan, ik snap echt niet wat je allemaal zegt. Ik dacht dat je mijn tolk zou zijn. Maar alles wat je zegt is totale hokus Je hebt net zo goed een gedicht voor kunnen dragen. Daar snap ik ook nooit iets van. Je nieuwe baan, Amanda. Wat is daarmee? Vanmiddag, dan is er een officieel moment. waarbij jij officieel aan je nieuwe baan begint. Maar, nou, maak je geen zorgen, het duurt maar twee minuutjes. Twee minuutjes? Ja. Dat zijn hoeveel. Uh, hoeveel seconden zijn dat wel niet? Hoeveel domme dingen kan ik wel niet zeggen in, in twee minuten? Ik doe het niet. Amanda, toe. Het is zo voorbij. Oh, Alan, waar ben ik aan begonnen? Ik kan dit helemaal niet. Natuurlijk kan je dit. Ik heb jou al zoveel ongelooflijke dingen zien doen. Je, jij hebt benen van Herbert een instructeur gemaakt. Ja, dat is waar. Nou, dat is die accreditatie toch een peulenschilletje. Je net zei dat het een officieel moment was. Nou, het, het, het komt allemaal goed. Je hoeft niks te zeggen, alleen beleefde knikken en er mooi uit te zien. Dus als jij nou iets moois uit gaat zoeken op de Champs-Élysées... Waar? Op de Champs -Elysees. Dan ga ik op zoek naar een kapper. Want ik heb me sinds 1963 niet meer geschoren. Oké. Okay. Excuseert u mij. Hallo, jongetje. Ik ben geen jongetje. Ik ben nog tien. Oh, nee, nu zie ik het. Excuus, meneer. Uh, kunt u mij vertellen waar ik een kapper kan vinden die open is, waarde heer? Die bestaat niet. Bestaat niet? Er wordt gestaakt en mijn vader staakt het hart van iedereen. En mijn broers zijn verderop aan het vechten. Ik mag niet meedoen, omdat ik te jong ben. Dus sta ik op de uitkijk. Te jong? Maar je bent als een grote meneer. Ja, maar mijn moeder vindt van niet. Maar waarom zijn je broers aan het vechten? Omdat ze superboos zijn. Zo, op wie? Op de belangrijke meneer. Want die geven ze te weinig geld. En ze voeren oorlog. En oorlog is stom. Oorlog? Tegen wie? Weet ik niet, meneer. Maar er is een hele belangrijke meneer. En die vinden ze dus het allerstomst. Hij is de baas in Frankrijk. President de Gaulle. Ja, die is het. Die is het allerstomst. Ik wil hem schoppen tegen zijn scheenbeen. Dat doet super pijn. Gaat hij ook vechten, meneer? Nou, ik was het niet van plan. Maar je weet nooit hoe het loopt, hè? Dat is heel gevaarlijk hoor. Mijn neef zit nu in de gevangenis omdat hij een bom naar de politie heeft gegooid en auto's in brand heeft gestoken. Ja, een bom, zegt u? Ja, die had hij zelf gemaakt. Maar het was maar een klein knalletje. Oh. Nou, dan heeft jouw neef waarschijnlijk te weinig springlading gebruikt. Kunt u ook bommen maken, meneer? Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ik heb ooit zelfs geholpen bij de grootste bom van de hele wereld. De grootste bom van de wereld? Maar meneer, dan moet u onze bommen maken worden. Dat is een aanlokkelijk voorstel, meneer. Ik heb al jaren geen goede explosie meer gezien. Laat staan veroorzaakt. Oh, toe, meneer. En dan gewoon niet naar die accreditatie gaan. Hm. Maak een super. Nee, het spijt me. Hoe graag ik het ook zou willen. Maar er is iemand die mijn hulp op dit moment harder nodig heeft dan jullie. Alan, waar was je? Er is een ramp gebeurd. Ik moet lunchen. Nou, ze hebben hier vast wel iets wat je lust, Amanda. Met de Franse president. Wat? En met de president van Amerika. Oh, man. Dat is niet best. Ik ga verblind worden door hun slimheid, Alan. En ik heb geen zonnebril bij me, omdat ik dacht dat de zon niet scheen aan deze kant van de aarde. Wat moeten we nou doen? Twee minuten niks doms zeggen. Dat red ik misschien nog net, maar een hele lunch. Behalve als ik de hele tijd blijf eten, maar ja, is er genoeg. En wat als ik het op heb? Wat dan, Alan? Wat dan? Lieve mensen. Nu even niet. Amanda heeft een crisis.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 Sounddesign, Jeroen Kuitenbrouwer, Bart Henselmans en Daan Janssen. Productie Karin van Dis. Regie: Wiebeke von Saher, Anne Lichthard en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze BNN-Vara-productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week deel 21 of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de nieuwsbv.